Des uur is onderduif wit met het NOS Journaal, president van de Raad van State. Nou, oudsher is dat het werk van de minister van Binnenlandse Zaken en dat is nu de CDA Donner. Daar wordt nu dus van afgeweken. Volgens premier Rutte is opstelte, gezien zijn leeftijd hoe dan ook geen kandidaat, maar andere ministers misschien wel. Op name wilde Rutte niet ingaan. Gisteren meldde de NOS dat het kabinet Donner op de post wil. Kredietbeoordelaar Fitch houdt de Rabobank en een aantal andere grote Europese banken... ...onder de loep over de gevolgen van de schuldencrisis. De Rabobank is nu de enige private bank ter wereld met de hoogste waardering. Maar door de crisis zijn de banken terughoudender met het lenen van geld aan elkaar. Dat kan gevolgen hebben voor de waardering van de Rabobank, zegt Fitch. De operatiekamers in het Ziekenhuis in Zevenaar gaan maandag weer open. De OK's gingen dinsdag dicht omdat er vliegen waren gevonden... De operaties werden uitgesteld of verplaatst. De vliegen waren binnengekomen door scheuren in de leidingen. Vandaag en morgen wordt alles gerepareerd en schoongemaakt. Apple mag voorlopig doorgaan met de verkoop van iPhones en iPads met 3G-technologie. Samsung had in vier kort gedingen om een verkoopverbod gevraagd... omdat Apple patenten van Samsung zou schenden. Apple moet daarvoor betalen, maar volgens de rechter vraagt Samsung te veel geld... Hij ging niet op de inhoud in en wil dat de partijen eerst zelf proberen een redelijk bedrag af te spreken. De finale van het wereldkampioenschap Honkbal tussen Nederland en Cuba of Canada... wordt in de nacht van zaterdag op zondag live uitgezonden door de NOS. Het is voor het eerst dat een Europese ploeg in de finale staat. De laatste jaren maken Cuba, Amerika en Zuid-Korea de dienst uit op het WK. Dan het weer vannacht helder, plaatselijk mist de minima rond het vriespunt. Het weekend is zonnig, dus middags wordt het dan nog 12. Dit, was het Dit is René Passet van de AMWB. Vooral rond Utrecht is het te merken dat de herfstvakantie vandaag begonnen is. Daar staan echt wat langere dagelijkse files. In de rest van de Randstad is het eigenlijk een normale spits. En bij Amsterdam is het niet drukker dan gebruikelijk. Files van 5 kilometer en langer in de Randstad. Staan er op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Gooi Meer en Amersfoort Noord 20 kilometer. En richting Amsterdam tussen Hoevenlaken en de afrits Bunschoten 6. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg 12 kilometer. De A4 Amsterdam Den Haag bij Zoetewoud, Rijn Dijk 6. De A10 Noord tussen Zeeburg en het Koenplein 6 kilometer. A12 Utrecht Arnhem tussen knop het Oude Rijn en Driebergen 10. De A15 Rotterdam-Gorkum na een ongeluk tussen Papendrecht en knop het Gorkum 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Richting Nijmegen staat tussen knopendel en, en Wadernooie 5 kilometer. Dat heeft ook te maken met het Symfonica in Rosso vanavond in Arnhem. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum 5 kilometer. De A20 ter ring van Rotterdam naar Gouda bij het Terbrechtse Plein 6. A27 Utrecht-Almere bij Hilversum 6 kilometer. En richting Breda op de A27 bij Lexmond 7 en voor de brug bij Gorkum nog eens 7. A28 Utrecht-Amersfoort tussen de Uithof en de Afritmaarn 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 It's not been Dat was Rio, featuring Eugene, Eugene, wat een, wat een leuke naam, Eugene. Eugene, ik ben Eugene, en wie ben jij? Uh, leuk op sollicitatie spreekt natuurlijk, Turn This Club Around, Daarvoor, daar hoorde je, voor de reclame hoorde, um, Glad You Game van The Wanted, en uh, James Blunt met Stay the Night. Dat hebben we ook gehoord, maar heel kort, ja dat klopt, ja, dat hebben we heel kort gehoord inderdaad, goed zo. Je bent uh, scherp vandaag, Karim. Dankjewel, jongen. Zeker weten. Um, dat was trouwens een verzoeknummer, de laatste, van uh, een uh, Mathe Groot uit uh, Schagen. En Schaag is natuurlijk een hele mooie stad We zijn er bij, of voor nou, mij zijn we, ik weet niet of we al Schagen Schaag te ontvangen zijn Want we zijn uh, sinds deze week ook uh, via de digitale tv van Siggo te ontvangen Dat betekent dus dat we ook een beverwijk uitgeeft En noem het allemaal op alles wat boven Zandvoort ligt En ook uh, bijvoorbeeld Heligroom onder Zandvoort Zijn wij te, te horen en uh, worden we de schoten En dat is natuurlijk heel leuk voor dit programma En voor alle andere programma's natuurlijk op deze uh, radio dit weekend hebben we natuurlijk ook nog de finale races op het circuitpark Zandvoort. Um, van 14 tot 16 oktober. Alle klassen komen bijna in actie. Uh, heel leuk om te komen kijken op het circuitpark Zandvoort. Um, de kaarten zijn gratis te krijgen bij Formula, hoorde ik net. Ik weet niet of dat het waar is. Dat hoorde ik van Sjors, uh, van het programma hier voor ons. Um, ik heb ook nog, ik denk dat het wel een redelijk voor is, hè. Denk je niet? Die het nu aan, Dion C? Voor uh, Voor Niels? Ja, dat is een uh, top. Die nee, staat nu op de skipiste, dus staat in skis uit te testen. Dat vond hij belangrijk als dit programma. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Jeugd van tegenwoordig. Ja. Nou nee, dat maakt niet uit, hoor, Niels. Als Niels niet gaat snowboarden, gaat het helemaal goed. Ja, ik ben toch wel benieuwd of hij toch is gaan snowboarden. Ik hoop het voor hem niet, want uh, ja, hij heeft er een uh, medisch ja. dossier in. Ja. Om het zo maar te zeggen. Hij ja, is Hij heeft een heel pols heeft polsje. En um, ik hoop dat het polsje het heeft gehouden. En eh. Uh, daar denk ik, volgende keer al een verslag over. We hebben zo nog Piet Paulusma om, uh, om half zeven, precies. Wie kent hem niet? Wie kent hem niet. Het is al bijna Sinterklaas, trouwens, dat bedenken we net. Ja. En eerst nog Halloween en Sint Maarten, maar dan is het toch weer Sinterklaas. Je kan je bijna gaan sminken, jongen. Wat slaat dit nou weer nou op? Of ik op een zwarte Piet lijk. Nou, de haren heb je al. Ik heb geen krullen. De krultang er doorheen? pak klaar. Ja, make-up, oké. Okay. <laughs> nee, joh. Jij verscheren? Dat hoeft niet. Want je hebt ook Zwarte pieten met uh, Beyoncé haar. Best ding aan even heard, Beyoncé. Trouwens, speciaal voor nieuws is dit. of our own Used to live in silence Until I Van de Voice of Holland was dat, en daarvoor de je Beyoncé met de Best Thing I Never Had En een springje tekken kan ik ook nog op deze oude dag Want ik ben alweer bijna 19 jaar Dat gaat snel Ja, na nou, nog een tijdje Ja, 8 januari, dat is nog uh, de, de, de, de Twee maanden, drie maanden, zoiets 2, of drie maanden, ja. En dan ben ik alweer een oude, oude lul om het zo maar te zeggen In het vakje begon Mathee Over Mathee maar hij valt wel wat tegen mijn thee vandaag op de radio uh, Je hoorde net de uh, uh, Voice of Holland en daar zit natuurlijk Nick en Simon in Ook vanavond in de Voice of Holland, dat is ook leuk om te melden Dit is mijn gymleraar, die, uh, die is vanavond te zien in de Voice Van de ACL toevallig? Heel toevallig van de ACL, want ja. nog steeds zit ik op die ene school Dan weet ik het wel Ik ben een beetje ACL vandaag. Ja, hebt het over Masterpiece gehad. Wel, wel een beetje Dat is een beetje, een beetje ja, dat, uh, Nee, dat is gewoon Nee, dat is jammer Dat is logisch Dat is heel logisch Het kan ik geen eens op je kijken, maar boeit ik me ook niet uh, en een ander leuk nieuwtje is dat ik zelf ook een nummer ga opnemen Maar het is een vrouwelijke uh, docent, toch? Een mannelijke. mannelijke Meneer Vink, om precies te zijn Arijn Arijn, ja Arijn, oké okay. Hoe weet je dat? Ja joh, vrienden hè <laughs> Jij hebt gewoon eventjes opgezocht op Facebook Ja klopt Oh, oh, oh Arain. Je bent net als je broer Tje Tje Maar uh, wat ik ook zei, ik ga ook zelf een single opnemen En dat is serieus en niet uh, geloven Lijkt me best wel vet om te doen Maar dat horen we wel later dit seizoen In dit geweldige radio varieton We gaan nu luisteren naar Nick en Simon En dat is inderdaad speciaal voor die ene maté uit Schagen Die heel erg goed is in sms en dat soort dingen En WhatsAppen en pingen En Nick en Simon is natuurlijk ook een van onze grote favorieten En hier is hij dan Nick en Simon met Vlinders En select komt ook nog een heel leuk nieuwtje Betreft gewoon nieuws tot zo. En Piet maar natuurlijk, ook vijf minuten. Het is uh, ook heel leuk om hem weer te spreken over het winter weer. Maar nu is Vlinders van Nick en Simon. Ik zit er opeens middenin. Het is als een cirkel: geen eind op begin. Geen uitweg te vinden. De liefde verblindt me plotseling. Maar het nieuwe wordt langzamer de zomerse vlin, in winterse kan niet Ja, dat was Sus Kitsos van, uh, van Nicky Romero. En uh, daarvoor hoorde Robbie Williams met Viel en Nicky Simon met Vlinders. En als het goed is, hebben wij nu de enige echte Piet Pallesman aan de telefoon. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Je hebt uh, Piet aan de telefoon. Een hele goede avond. Hele goede avond. Um, hoe maak je het? Wat zeg je? Hoe maak je het? Goed. Ik ben op dit moment op Zandvoort. Op Zandvoort? Ja. Hé, hey, toevallig. Wij hoor. Ja, ja. <laughs> dus, uh, waarschijnlijk op het circuit neem ik aan. Wat zeg je? Je bent op het circuit denk ik. Ja, ik ben op het circuit. Ja, Gezellig. Um, ja, wij zijn ook in Zandvoort. Uh, je bent ook nu live op de radio in Zandvoort. Ook altijd leuk. Um, jij had een uh, winterverwachting uitgegooid, toch? Ja, klopt. Ik heb een winterverwachting gemaakt. En die winterverwachting gaat uit van een relatief te koude winter. Mm -hmm. dat is een voorlopige verwachting. Doe ik altijd zo rond de tijd ja. eind, eind, eind uh, november. Hebben we hebben dan een... Uh, Komt de definitieve winter vandaag mm -hmm. En ik ga ervan uit dat de winter vrij vroeg begint. Ja. Is het nu al eigenlijk al begonnen? Want het is erg koud nu. Ja, maar dit, dit hoort gewoon bij de tijd van het jaar. Dit soort uh, temperaturen. af en toe is er wat, wat uh, vorst aan het grond, dat hoort er gewoon bij. Mm -hmm. Ik denk dat december uh, te koud wordt. En december, dat, uh, nou misschien komen we december al wel op schaatsen. En dat winterse kerst mm -hmm. is vrij koud. Dus. Witte kerst weer. Nee, winterse kennis, ja. Okay. Winter kunnen betekenen. Maar dat is nog helemaal achter. Ja, ik hoop het wel. Het is altijd wel gezellig natuurlijk. Um, over, het, over het weer gesproken. Is, is, is het nog raar weer voor de tijd van het jaar? Want het was uh, bijvoorbeeld anderhalve week nog, en, geleden, nog 25 graden. En nu is het uh, nog geen eens bijna 10 graden. Hoort dat erbij? of Ja hoor. Vanuit uh, de 13 of 14 graden in deze uh -huh. tijd daar is heel normaal. Ja. Oké. Okay. En ook, het van ook van die koude nachten? Dat verkeerd? Ook van die koude nachten? Ja hoor, als ze denken, goed op paard, koude bobbelucht, dan heb je ook koude nacht, dan mm. zomer en gaat voorst aan de grond. Komt veel meer voor in oktober, ja. Dus eigenlijk, eigenlijk gaan we terug naar de oude situatie. Ja, maar, maar. ja het, is, uh, het is een vrij normale situatie die we nu hebben. Dat komt. Um, ik hoor, ik, ik lees op forums, dat, uh, dat is wel leuk om in de gaten te houden, dat ja. mensen nu al helemaal gek zijn van de winter en je hoort ook steeds meer dat mensen... Uh, ja, toch door de afgelopen paar winters steeds uh, geïnteresseerder raak in de, in het winterweer. Uh, merk jij ja. daar ook dingen van? Ja, nou ja, ik merk natuurlijk ook dat, het, uh, dat die winter die, die gaat steeds meer in een belangrijke rol spelen. Ja. Dat komt ook omdat je al een hele lange tijd geen toch meer hebt gehad. Ja. En wij toch wel verwachten dat het uh, na, dat, dat nu weer een koude winter komt. Mm -hmm. Een koude winter die dan in twee delen uiteenvalt. Want ja. ik denk dat januari de zacht wordt en nat en, en, en, en veel overlast. En dat de februari nog een flink koude periode brengt. Ja. Oké. Oh, Denk je ook dat een, uh, in februari dan bijvoorbeeld een steden toch wel weer eens een keertje mogelijk zou kunnen zijn? Uh, daar doe ik geen uitspraak over. Dat doe ik nooit. En want ik weet dat dat van heel veel factoren af te mm -hmm. Maar het zou wel leuk zijn natuurlijk. Het zou heel leuk zijn. En het uh, zal er vast wel weer eens een keer komen. Alleen minder vaak dan in verleden. Wanneer is de vraag? Um, over dit weekend gesproken, wat wordt het voor weer? Heel mooi weer. Gewoon zon. En wat dat betreft is genieten, ook op het strand, Het is fantastisch. Mm -hmm. En ook nog die kou? En uh, ja, het wordt wat minder koud. Ik denk dat we, dat we nou toch wel uh, zo, zo rond een, een, een graad of 14, 15 gaan uitkomen op zondag. Van mm -hmm. een graad of 13 of 14. Dan wat die iets in. En het weer komt vanavond ook vanuit Zandvoort, neem ik aan. Op SBS. Ja. ja. Oké, okay, dat is wel leuk, uh, ja, voor eenmans. Ja. Ook okay, eindelijk een keertje dat we jou aan de lijn hebben en jij bent gewoon dichtbij. Dat is ook wel een rare, rare gewaarwording natuurlijk. Oké. Ja, ja. um, want jouw zoon die, uh, is coureur toch? Autocoureur. Ja, toch? En uh, jij rijd, rijd je zelf al eens een keertje? Nee, ik, uh, niet op het circuit. Nee, nee, nee. Dat laat ik aan Kees over. Um, en uh, de rest van de week nog eventjes uh, tot, tot slot? Wat, wat brengt dat? Ja goed, de maandag is nog droog. Dinsdag, woensdag, donderdag slecht weer. Is gewoon herfst, met de regen. Mm -hmm. en vanaf vrijdag of zaterdag wordt het weer beter. En dan uh, vanaf november dan misschien de winter? Ja, ja. Uh, in november, eind november, oh. zou het uh, duidelijk of winter. Ja, denk ik wel. Oké, okay. ja. Piet, nog we hartelijk bedanken voor dit interview. Uh, succes met de opnames. Ja, dankjewel. En uh, graag tot, uh, tot snel. Oké, okay. okay, dan gaan wij nu luisteren naar Barbara Streisand, of uh, Dukstals met Barbara Streisand.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 Barbara Streisand The only way to Ja, James Morrison, sleept u de Music. Wat een heerlijk nummer. Zeker. Hij staat ook nummer 1 in de Euro Breakdown en uh, eigenlijk staat hij wel op nummer 1. En dat is ook wel echt uh, verdiend, vind ik. Want ik vind het echt het mooiste nummer op van dit moment. Daarvoor hoorde je een goede oude, dat namelijk uh, I've Got a Feeling van de Black Eyed Peas. En daarvoor hoorde je ook een goede oude, namelijk uh, Duck Sauce met Barbara Streisand. En eh... Uh, je hoorde daarvoor Piet Paulusma. En Piet uh, is op Zandvoort, hier in ons mooie dorp. En uh, daar neemt hij dit, uh, deze avond uh, het weer op. Hij doet het op het Skripark Zandvoort, waar ook zijn, uh, zijn zoon Kees op rijdt op dit moment. En uh, altijd leuk om Piet aan, aan de telefoon te hebben. Hij uh, zei dat we in november uh, al een uh, redelijke kans op, uh, op winter hebben. Als je het aan mij vraagt, is het nu buiten ook al niet echt al te warm. Ik, uh, ik ben niet zo'n uh, zo uh, warmte mens En ook niet zo'n koude mens Ik wil eigenlijk gewoon dat het constant elke dag 15 graden is Met een lekker zonnetje, dan vind ik het prima uh, Geen wind of regen Het is nu gewoon een beetje waterkoud Het is gewoon niet lekker Ik vind het echt niet lekker nee nee Ik heb gisteren ook uh, met, met twee broeken Gisteravond laat, met twee broeken Een t-shirt, een trui En een winterjas aangefietst Terug naar huis, zo koud had ik En nog ja, had ik het, het is koud, echt koud. Ja. En ja, nou, dat is gewoon ja dat is mijn probleem bij deze, dat is mijn grote probleem <laughs> Hiermee kom ik nu uit de kast Ik heb het gewoon koud, dames en heren Ik heb het koud Het is niet leuk uh, Zeker niet als je, als je heel oorspronkelijk uh, uit Egypte moet komen En uh, waar ik ook niet hoop dat het koud is Is natuurlijk in uh, Brabant. Brabant We gaan er naartoe, nou Guus Ik heb er nou echt al heel veel zin in Hoe dichterbij het komt Wordt echt een topavond. Zeker, met Nederlands elftal natuurlijk, misschien Wie weet Brabant Mijn kraag staat omhoog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 In een te stille stad Ik heb eigenlijk nooit last van hij -e Maar de mensen, ze slapen De wereld gaat dicht En dan denk ik aan Brabant Want daarom nog ligt Ik mis hier de woud van een dorpscafé. De aanspraak van mens met een zachte ging. Ik mis zelfs het zeiken op alles. Om niets was men maar op Brabant zo trots als een Fries In het zijdevol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabant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 Als dat. En uh, het is alweer bijna 7 uur Ik vergeet het deze week niet namelijk uh, Op aandringen van Ene uh, Maté Groot uit Schagen En het is wel een hele goede deze gozer Goeie knul, Goeie knul ik ken hem. Um, We hebben een Facebookpagina dames en heren En uh, u kunt daar lid van worden Ga even naar Facebook typ daarin het weekend in met Niels en Karim Of met Karim en Niels, dat maakt niet zoveel uit En dan vind je onze pagina Like it en je... Your... Wordt op het hoofd gehouden van, uh, van het laatste nieuws van ons En um, nogmaals Dus ga naar facebook.com Meld je aan op je eigen profiel Typ even bij het zoeken in Het weekend in met Niels en Karim En dan zie je ons En dan hebben wij weer meer vrienden En dan kunnen wij naar een café gaan en zeggen Hé, hey, we hebben vrienden Dankjewel Martijn uh, Ik hoop dat dit een, wel een hele goede aankondiging was um, Martijn, daarbij ook heel erg bedankt voor het vervangen van je broertje Ja, graag gedaan en uh, je bent er vast wel weer volgende week weer bij. Absoluut gezellig. Um, Res mij nog de luisteraars te bedanken voor het luisteren en mijzelf voor het geweldige presenteren, wat ik altijd wel weer doe. Nou, dat is een beetje egoïstisch, stinkt hier. <laughs> We gaan nog even luisteren tot slot naar uh, Champagne Shower van uh, de LMFEO. Een heel fijn weekend en tot volgende week. Poppin' in the club, we light it up 80 hour, 80 hour Let the party rock Show me us up, everybody just dance up We came to party rock, splash up Like Mardi Gras, huh. They call me Red food, I walk in the club with a bottle or two Shake it, spray it on a body or two They And walk out the party with a body two. or two, oh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 Baby girl, you're a little a Come to my table and take a sip. Open wide cause we spray it. 56 bottles ain't paid for shit. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget.